Hoy sé que tú ya no me quiere y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me. Dit heerlijke muziekje. En we zitten aan tafel met Gert Tonen, wethouder in Zandwit. Gert, je zit in een nieuw college. Er zit in een nieuw college, ja, ja. Klopt, ja. En, hoe bevalt dat? Uh, is, goed. Het, is het anders dan uh, voorgaande jaren? Uh, ik heb nog weinig anders uh, ontdekt, nee. Nou, je hebt een nieuwe wethouder erbij. Ja, ja, maar dat wil niet zeggen dat het voor de rest dan verandert. Ik, uh, hoe gaat het als team? Goed, we hebben afgelopen donderdag hebben we een hijssessie gehad. Wat, wat? een hijssessie, sessie. We zijn niet gaan heien, maar we zaten ergens bijna van de landgoed en dan hebben we gewoon de dag met elkaar zitten praten over functioneren, brainstormen over wat van we allemaal wilden gaan doen. en hoe gaan doen. Nee, niet gebarbecued. Nee, nee, nee. Ik, uh, Niek had zijn schort niet bij zich. Oh. Dus uh, dat ging niet door barbecue. Maar uh, nee, maar dat was best leuk. We hebben gezellig met elkaar gebabbeld. En uh, plannen gemaakt. En vrij constructief met elkaar gesproken over uh, de komende vier jaar. Uh, de portefeuilles zijn verdeeld inmiddels. Ja. Uh, je hebt financiën gehouden wat je heel graag wilde. Ja, klopt. Maar is er wel iets veranderd in jouw portefeuille in vergelijking met de afgelopen vier jaar? Is er wat bijgekomen of wat afgevallen? Uh, er zijn wat dingen bijgekomen. Ik deed, uh, ik deed de... Uh, de pachten van Strand en Venters en, uh, en standplaatshouders deed ik niet. Die doe ik nu weer wel. Want ik vind dat het hoort in de portefeuille financiën de terecht. Poen, hè? Maar ik heb dat toen niet gedaan in verband met het feit dat ik toen net meteen van het strand afkwam en zei van ja, dan nou, dat vond ik toch uh, vond, vond ik zelf eigenlijk uh, niet, niet goed om te doen. Uh, maar ik heb uh, Nieuw Noord, wat ik had als, uh, als uh, projectwethouder heb ik uh, teruggegeven. Ik, heb daar, ik vind dat niet goed dat, dat, dat, dat ik dat doe. Ik vind dat hoort gewoon bij de portefeuille koordelen niet thuis. Want ik moet toch veel te veel dan met Jan en allemaal gaan overleggen. Eh, want het gaat over bedrijftreinen. Nou, Martin Biemann ging, ging over, over grondbeleid. Dus aankoop van grond. Eh, had, iedereen zat eigenlijk wel bemoeienis in, in dat hele verhaal van Nieuw-Noord. Ja, dat heb ik. Daar heb ik niet veel trek in. Ik wil wel gewoon kunnen, kunnen doorjakkeren en besluiten kunnen nemen. Dat kan niet zonder dat je daar uh, telkens met anderen over moet overleggen. Nee. Nu ik even dat, uh, dus, dat, uh, dus het, het project hele, pro project, hele projectgedoe is afgeschaft? Uh, Alle, ja. Alles wat in ontwikkeling is, gaat gewoon naar R.O. toe? Ja, maar, dan zijn, maar het is wel de bedoeling dat bij elk project wat er is, dus LDC, Middenboulevard, Nieuw-Noord, Gittenbach, Huis in de Duinen, dat daar een, uh, wel een tweede wethouder bij zit. Ook natuurlijk om de continuïteit ja. te kunnen bewaken. Hmm. Want, het is, want als er iemand wegvalt, als Wilfred weg zou vallen... Ja. Uh, ...zes weken ziek of zo... Of, uh, ...dan moeten de verhalen wel door kunnen gaan natuurlijk. Gert, in, in, in korte lijnen, wat zit er nu allemaal in je portefeuille? Uh, Alles van wat je... ik had. <laughs> ja, kan je even een kleine opzomming geven? Uh, jazeker, sociale zaken, de wetenschappelijke ondersteuning... ...ouderbeleid, jongerenbeleid... Uh, uh, ...sport, kunst, cultuur... Uh, dat zit er allemaal nog meer in. Uh, welzijn. Onderwijs heb je het al genoemd? Ja. Nee. Financiën, natuurlijk. Ja, ja. financiën, ja. Financiën, maar, maar, zeg maar de hele maatschappelijke dienstverlening. Uh, dat, dat heb ik hier naar Dat is heel uitgebreid. Dat is heel uitgebreid. Maar niet uh, volksheidsvesting. Dat had ik vorige keer ook niet. heb ik één jaar gedaan vorige keer. Ja. Maar dat is. Uh, volksheidsvesting en. Uh, en Womelagenbeleid zit bij. Uh, en monumentenbeleid zit bij ander. Hm. Als ik gewoon in de eerste sector sprak, sport. Ja, dat is veelomvattend. Ja, klopt. Uh, je bespeurt links en rechts wat, wat uh, moeilijkheden, ruzies en dergelijke. Uh, dat ruzies. moet je allemaal samenbrengen. Uh, dat moet je weer glad strijken. Uh, en het heeft allemaal te maken met vrijwilligers. Ja, maar ik en zei, die is ruzies de... ruzies heb wel een nou, Er waren ruzies bijvoorbeeld uh, met meneer Buchel, dat is uitgesproken. Hey, hey, hey, ja, ik ga even terug. Uh, nee, nee, nee, nee, niks, nee, niks. Ja, maar we gaan nou niet zeggen ruzie. We hebben gewoon een meningsverschil. Nou ja. En, dat is een uh, beetje zwaar uitbelicht. Ja, kijk, uh, wij hebben er gewoon uh, lachend over gesproken met elkaar. Ja. En we hebben gewoon, voordat we dat gesprek hadden, ook gewoon een, in het café een biertje met elkaar gedronken. Dus, Mensen vergroten altijd alles meteen zo uit. En dat is zo jammer. Dat uh, is nergens zo nodig. Nou. Maar het is allemaal opgelost. Ja, natuurlijk. Mooi. Dan ja. nou, ga jij dus uh, weer over de schatkist van uh, uh, Zandvoort. Ja. Hoe ernstig moeten wij gaan bezuinigen? Uh, ja, wat is ernstig? Ik, uh, ik uh, heb al een jaar uh, lopen roepen wat we hier moeten doen. En uh, dat zijn we ook aan het doen. En ik, werd, gisteren, ik was gisteren op een, uh, op een grote bijeenkomst van... Uh, FAMO, dat is uh, zo'n zo instituut wat gaat over uh, overheidsfinanciën en dat soort zaken. Er waren wat mensen uit het uh, uh, Verenigde van Nederlandse Gemeente, van het ministerie van binnenlandse Zaken en, uh, en van het uh, Centraal Planbureau. En uh, Gijs Oskamp van uh, Verenigde van Nederlandse Gemeente die kwam met een betoog waarvan ik zei "Vrouw, ik heb hier helemaal niks nieuws gehoord. <kwijnt> en dat bedoel ik positief. Mm -hmm. Want dat was de lijn. <kwijnt> Kikker in mijn keel. Dat was de lijn die, uh, die ik uh, vorig jaar al heb, uh, heb ingezet. Uh, en dat is uitgaan van. Uh, ja, dit, dit een beetje moeilijk wordt het allemaal, want dan ga ik echt helemaal de diepte in. Maar. Uh, nominaal nul moeten we aan Dus dat betekent dat de, de, de uitkering uit het gemeentefonds. Uh, niet groeit de komende drie, vier jaar. Dat betekent met een inflatie van bijvoorbeeld 2%. dat we er dus 2% eigenlijk op achteruit gaan. Ja. En daar, en daar pak je dan ook nog een stap boven en een stapje beneden. Dankjewel. Eh, dus je gaat met een wat gunstige scenario rekening houden met een ongunstige scenario. En daar zijn we nu mee bezig. En dat gaan we straks de voorjaarsnota aan de raad voorleggen. En vervolgens gaan we met daarnaast de raad de voorjaarsnoten vaststelt, gaan we met de raad om tafel. En dan gaan we alle programma's doorwandelen. te kijken van eh, als we moeten gaan bezuinigen, waar gaan we dan bezuinigen en wat zijn dan... Waar zijn dan de prioriteiten, wat kan het eerst weg, wat kan het tweede weg, het derde... Zodat je op een gegeven moment een schaal hebt waarop alles is ingedeeld, dwars door al die programma's heen. Waarop je dan uh, zou kunnen bezuinigen. En op het dat de verwachting is nu dat we in uh, januari, februari van het nieuwe kabinet uh, te horen krijgen wat er gaat gebeuren. VG VNG zal er ook op sturen, de Vereniging Nederlandse Gemeente. Um, en dan kunnen wij meteen datgene wat we in de kast hebben liggen pakken. Zeg maar nou, okay, we: nou oké, moeten we zoveel bezuinigen. Oh dan gaan deze dingen, die gaan eruit. Er wordt dus niet gesproken over verhogingen van belastingen. Maar het gaat nee, over bezuinigingen. Nee, ja, nee. We, we kijken ook naar de inkomstenkant. Maar het is allemaal, we hebben gewoon alles op een rij gezet. Waar we wat zouden kunnen, mee zouden kunnen doen in de komende tijd. En het is aan de Raad. ...om straks uit... Uh, ...en we hebben gewoon niks onbesproken gelaten... Hè? Uh, dus ...dingen waar we vroeger taboes op hadden... We hebben, ...dat zet hij niet in de nood... ...want hij wil je als wethouder niet... ...schoolzwemmer bijvoorbeeld... Uh, mm. dat is, ...alles rijp en groen door elkaar... ...staat op een lijst... ...van waar we mogelijk zouden kunnen uh, bezuinigen... ...en waar we mogelijk inkomsten zouden kunnen verwerven... ...en dan uh, kan de raad daar lekker met elkaar... ...en met de college natuurlijk over gaan stoeien... ...in werkgroepen... ...van uh, waar kiezen we nou voor... ...wat willen we houden... ...en wat kan er eventueel weg... Maar ik kan ook eens zeggen: kijk, we even je kunt natuurlijk ook zeggen van we hebben subsidie X. En die instelling die krijgt niet 50.000 subsidie meer, maar die krijgt 10% minder. Dan 45.000, die moet het aan gaan doen. Dat wordt een onrustige tijd. Uh, Op het moment ja. dat je dat zegt, dan krijg je natuurlijk een hoop protesten. Ja, maar dat is altijd zo. Ik bedoel, kijk, uh, als we, als we uh, in een uh, wilde verplettering zitten, dat alles kan, dan uh, doen we dat graag. Maar daar moet de andere kant ook te bereiden. En er zijn als het wat moeilijker is, dat iedereen die de broekriem aan kan halen, dat ook doet. Ja, nou is een veel van jouw portefeuille wordt gedaan door vrijwilligers. Daar kan je niet op bezuinigen, gelijk mee. Nee, dat is ook niet de bedoeling. Dat is ook niet de bedoeling. Kijk, in de vrijwilligersnota staat ook dat we er geld aan gaan uitgeven. Dat bedoel ik. Ja. Is dat geld er? Ja, tuurlijk. Dat geld is er. Hm. Daar hebben we. Daar is, er, is er meer dan, dan bijvoorbeeld de afgelopen periode? Meer geld? Uh, wij, hebben, wij hebben meer geld uitgetrokken om het vrijwilligersbeleid uh, uit te gaan voeren. En, uh, maar ik ja, denk dan niet meteen, niet meteen in tonnen of zo. Nee, nee, nee. Het gaat in ieder geval gaat om, uh, om 25.000 euro en daar zit uh, 15.000 in voor uh, personele middelen. En, uh, er komt een vrijwilligerswinkel en het hele vrijwilligersbeleid gaan we inschuiven bij Pluspunt. Nou, daar heb je natuurlijk. ...wel iemand voor nodig die dat moet gaan doen. Dan hm. kreeg ik de vraag van... ...ja, maar kan het niet uit het reguliere budget van pluspunt? Ik zei, nou, dat lijkt mij niet. Want als daar iemand tijd heeft... ...om voor 15.000 euro dat werk te gaan doen... ...dan ja. was er daarvoor 15.000 euro... te veel subsidie. Ja. Want dan was er iemand die had gewoon tijd. Want dit, is, dit is aanvullend werk. Dit is aanvullend werk. Ja. Ja, ja, en Ik begrijp niet goed... ...in de commissie was daar een discussie over... En ik begrijp niet goed dat men dan denkt dat dat uit de, met dezelfde menskracht kan als. Uh, waarmee het werk nu gedaan wordt. Ja, want uh, er is enkele maanden geleden een uh, nieuwe nota gekomen. Vol kracht vooruit heet die, ja, dacht ik. Ja. Uh, hoe ja, is die? Het is, het, het, het, het, we hebben hier. Uh, ik weet niet wie die scheepsmaniakken zijn bij ons uh, in het raadhuis, maar het is alle herst aan dek, het is, allemaal, Het heeft allemaal met scheepvaart te maken. eh. Dus, uh, de bom schuift vol, dadelijk. Ja. Ja. Maar uh, hij is in, in de commissie behandeld. Ja. Uh, hoe is dat gevallen? Um, nou, nee. Iedereen was verder uh, vol lof over de nota. Dat het een, een heldere, duidelijke nota was... waarvan men de indruk had dat er ook wel alles in stond wat erin moest staan. En, uh, en ja, de totstandkoming is natuurlijk ja, dat is ook uh, weer prima gegaan. Dat is allemaal in overleg gegaan met... Uh, ...mensen die, uh, die het aangaat. Dus met vrijwilligers, vrijwilligerscentraal, uh, noem maar op. En uh, ja, dat is een werkwijze die ik al vier jaar gedaan heb en die, die bevalt mij uitstekend moet ik zeggen. En dat blijf ik ook doen. Voordat er een pen op papier gaat, eerst eens met de mensen praten wat maar over het gaat. En veel meer vraaggericht werken dan aanbodgericht. Hoeveel vrijwilligers hebben we in Zandvoort? Ja, dan moet je. Een globale dan moet je, schatting. Ja, nee, maar dan, dan, dan, moet je, dan moet je schattingen gaan maken. Maar als, ik, als je praat over vrijwilligers, maar ook zorg. Maar ook, om, om, ook onbetaald verzorgend. Ja, in de meeste berekeningen. Ja, meest ook verzorgend, noem maar op. Hè, dus mantelzorg, vervangende ja, en dat soort precies. dingen. Hebben wij ongeveer 5.500 vrijwilligers? Dat is ongelofelijk. Ja, maar het is niet alleen Zandvoort zo hoor. Nee. Ja, daar staan mensen eigenlijk niet meer stil. Vra, nou, maar het is gewoon een derde van je bevolking die vrijwillig ja, uh, is. Nou, wat dat betreft scoort Zandvoort hoog. Landelijk gezien. Wij scoren landelijk gezien heel hoog. Ja, ja want klopt. normaal is het een kwart van de bevolking. Ja, dat klopt. Dat, dat klopt. Ja, dat, klopt. Wij, ja, dat, dat is waar. En, de behoefte... en toch hebben we het nog tekort. Ja. Ja, precies, de behoefte is er nog steeds. Ja, natuurlijk. Op welk gebied uh, knelt het het meest? Nou, ik denk, ik denk met name in, in uh, de... de het bijstaan, het begeleiden, het helpen van. Uh, toch wel van ouderen en mensen die. Uh, alleenstaande die uh, nauwelijks naar buiten komen. Hè, het opsporen van, het, het begeleiden van. en zeg maar, mensen achter de ruimte weghalen. Ik had net uh, met. we nog over dat. Uh, we hebben nu dat de, de, de dagbesteding. <coughs> dag, dagopvang, zeg maar, dagbesteding. voor ouderen, wat in de AWBZ zat. Ja. He, dat is eruit gehaald. Uh, dus men kreeg daar geen geld meer voor. Nou, daar heb ik daar meteen op ingespeeld. En daar heb ik uh, pluspunten en, uh, en, en, en, en zorgcontact uh, heb ik overleg mee gehad. En daar stoppen we nu geld in. Dus je hebt nu gewoon die, die, die dagopvang ouderen. Uh, die is nu weer helemaal op poten gezet. En daar, daar hebben we dit jaar geloof ik, kost het 35.000 euro. Uh, maar goed, dat geld hebben we ook gekregen van het Rijk. En toen zei ik van ja, als nou want hoe krijg je die mensen daar dan hè? want de groep is nog maar klein En denk je, ja, als nou iedereen die er al een keer geweest is of die daar komt nou één mens meeneemt een buurman of buurvrouw die anders niet mee zou gaan maar omdat hij die buurman of buurvrouw kent die schroom niet heeft en over die drempel stapt dan heb je straks gewoon heb je, heb je natuurlijk een veel grotere club die je, die je kunt bedienen nou, en, dus, daar hebben we heel veel maar, maar het, is, het knelt ook bij sportverenigingen natuurlijk uh, het knelt eigenlijk overal wel. We vergrijzen. Uh, de meeste vrijwilligers zijn toch ouderen. Ja. Die uh, aan het voorportaal staan van zelf ook uh, hulp, nodig hulp nodig te willen. hebben. Ja, ja. En dat betekent dat wij dan ook heel erg gefocust hebben in de, in de nota op uh, los van het feit dat we natuurlijk iedereen graag uh, willen hebben als, als uh, vrijwilliger, maar gefocust hebben ook op het benaderen van jongeren. Van jonge mensen om. Uh, die, uh, om vrijwilliger te worden op een of andere manier. Hoe gaan jullie die jongeren bereiken? Die gaan we bereiken uh, op allerlei manieren: via de kranten, uh, website. maar vooral ook via de moderne middelen zoals Facebook. Dus uh, eigenlijk op. Uh, want daar kun je ze natuurlijk het, uh, het meest vinden. En uh, een snel medium. En. Uh, op dit moment zeer populair. Hives is. Er staat er ook wel in, in de nota aan Hives, maar Hives is alweer een beetje op zijn retour. Ja, ja. Maar, maar Facebook is in ieder geval een instrument waarmee mensen kunnen bereiken. En ik denk ook dat, dat straks vanuit. Maar dat moeten ze vanuit Pluspunt gaan regelen. Met Twitter, waar je natuurlijk ook teentallen kan. Wat is de bedoeling van de vrijwilligerswinkel? Sorry? Wat is de bedoeling van de vrijwilligerswinkel? Een centrale plek. Waar iedereen die wat wil, vragen heeft, uh, vrijwilligers zoekt, uh, zich aanbiedt als vrijwilliger, terecht kan om, uh, om een goede match te maken, bijvoorbeeld. En dus stel dat iemand komt en die heeft: Ik heb, een, ik heb hulp nodig in die en die zin. En uh, nou, dan gaat die vrijwilligerswinkel die gaat in het bestand zoeken naar uh, een daarbij passende vrijwilliger. Dat kan een buddy zijn, uh, nou, noem al die dingen maar op. En, uh, dus een soort van, uh, het moet een databank worden van, uh, van vraag en aanbod. Nu is het altijd zo geweest dat uh, men in Zandvoort zegt, het is een gesloten gemeenschap, iedereen kent elkaar uh, en het verdomd lastig is om daar binnen te komen als buiten Zandvoerter, dus iemand van buiten Zandvoort die hier komt wonen, dat het moeilijk is om hier binnen te komen en dat er eigenlijk maar één manier is om je als vrijwilliger aan te melden, want dat is de snelste manier om Zandvoort te leren kennen. Ben je het daarmee eens? Nou, ik, ik, euh, ik zou het prachtig vinden als iedereen die in Zandvoort komt wonen meteen vrijwilliger wordt. Maar ik heb zelf nou ook niet de indruk, ik heb nooit de indruk gehad dat ik moeilijk in die samenleving ben gekomen hier Jij zat meteen 40 jaar overal bij, ook bij de bibliotheek. Je, je, ja. je leerde meteen snel iedereen kennen. Jawel, maar mijn. is het niet een oplossing voor een nieuw ingekomenen om die mensen voortdurend te betrekken en te informeren van de, wat er in Zandvoort mogelijk is? Dat als vrijwilliger. Oh, dat nieuw ingezeten nou, ja, dus Het is een idee dat we mee kunnen nemen. Ja. Maar, maar een nieuwe ingezeten die krijgt wel gewoon veel informatie. Die, die krijgt een pakket aan informatie als hij binnenkomt. Tenminste als het goed is. Dan laat ik hem even vanuit gaan. <laughs> maar nee, maar het, is, het is helemaal niet zo'n gek idee om dat, uh, om dat te doen. Van uh, U bent hier in Zandvoort. Wij hebben een vrijwillige centrale. En, uh, wij hebben behoefte aan dat en dat en dat. Waar bent u in geïnteresseerd? En heeft u zin om daar aan mee te doen? Ja. Die gaan we meenemen. Dat is de beste manier om meteen Zandvoort te leren kennen. Ja. Ja. Tijdens de laatste Linkjesregen uh, zijn er heel wat vrijwilligers uh, geëerd namens uh, de koningin. Ja. Vorige jaren was de Linkjesregen maar een kleine druppel in Zandvoort. Maar is dit een nieuw beleid dat is ingezet? Nee, vorig jaar hadden we er ook al een hoop, Ja, toch. Dit jaar, Twee jaar geleden eh? was het minder. Ja, <coughs> ja dat hebben, daar hebben we bewust voor gekozen. En uh, Zandvoort heeft in het verleden, vind ik, altijd nagelaten uh, om, uh, om daar uh, echt goed op in te zetten. Terwijl we heel veel mensen hebben die het verdienen. Yeah, ik, ik roep ook altijd van, luister er zijn heel veel vrijwilligers uh, die je overal als vrijwilliger ziet en die iedereen kent. Hier tegenover zit er eentje. Uh, maar er zijn heel veel vrijwilligers die op de achtergrond... Nou, wij hebben daar wel eens over gesproken ook. Hè, nou, de krantartikel en jouw column die, of artikelen die je daarover schrijft. En het gaat er juist om om die uh, mensen die op die achtergrond... die uh, bijna in de coulissen uh, functioneren en fungeren... om die uh, naar voren te halen. Nou, dus we hebben ook uh, daarover heel bewust zorgcontact aangesproken. Plusment aangesproken van jongens, Nieuw Unicum aangesproken. We luisteren. Jullie hebben heel veel vrijwilligers. Uh, en... Breng ze aan bij ons als je weet van, nou die heeft dat aan, die, allemaal, die doet al die dingen en dat doet hij al zo lang, hij of zij. Sportverenigingen, Idem natuurlijk. Ja. <coughs> want de, het is van groot belang. Maar Gert, er is nu weer haast bij, want je moet voor half augustus de namen eigenlijk ingevuld en wel met alle formulieren op het gemeentehuis hebben. Dus jouw oproep, ja, ja, ja, ja. jouw oproep is... Nu, van wacht daar niet mee, van oh ja, volgend jaar april, maar dan ben je te laat. Je moet, nee, voor half ja. augustus moet je de naam inleveren op het gemeentehuis. Ja, ja maar, maar het is in feite een constante uh, roep om, uh, om aanmeldingen want... Maar als mensen volgend jaar april iemand aanmelden, dan weten we dat in ieder geval vast voor het jaar erop. Ja. He, dus het maakt mij niet uit wanneer ze, ze aanmelden, als maar mensen aangemeld worden zodat je daar ook uh, naar wat mee kunt doen en die mensen een keer uh, goed in het zonnetje kunt zetten. Want, ik blijf het zeggen, vrijwilligers zijn de olie van de samenleving. Ja. En anders loopt de motor vast. Voor de vast. aanvraag van de koninklijke onderscheiding, je gaat naar internet, je tikt koninklijke onderscheiding in en dan krijg je alle ja. formulieren. Ja. Die vul je netjes in met alle ondersteunende verklaring en die ja. lever je in op, bij het kabinet van de burgemeester. Klopt? En ja. voor half augustus en dan gaat het een procedure. Ja. En hoe lang moet je daar eigenlijk van dan werkzaam zijn als vrijwilliger? 10, 20 jaar? Nee, nee dat zegt niet zo gek veel. Kijk, het, uh, iemand, die, iemand kan tien jaar lang dag in, dag uit, uh, bezig zijn. En je hebt ook mensen die 25 jaar vrijwilliger zijn... ...maar gewoon één keer in het jaar wat doen. Ja. Uh, d -d dus dat is iemand die heel intensief uh, allerlei uh, klussen doet. In, uh, in, die bij een sportvereniging zit en uh, tafeltje avondje dekje doet. En uh, de bingo op de AMBO-avond, weet ik veel wat. Nou, Die, die, die doet verdomde veel. En uh, Dus dat maakt mij het aantal jaren dat maakt niet zoveel geen uit. Alleen wij beoordelen dat niet. Dat wordt gedaan in uh, het provinciehuis... Door iemand die ik toevallig goed ken. Die woont vlak naast je? Die woont vlak naast me, ja. Ja. ja. Dus daarom de oproep aan Zondvoertse vrijwilligersorganisaties. Zet er nu even weer gas achter. Ja, heel goed. Zodat we volgend jaar april weer een heleboel lintjes hebben in Zondvoert. Ja, nou, ja en... Uh... Kijk, het hoefde er niet meer te worden, want je moet het ook niet te gek maken. Nee, het, nee, het, het moet, moet natuurlijk wel een, een, iets bijzonders blijven. Het moet iets bijzonders blijven, en, uh, maar, maar dat wij van 1, 2, hooguit 3 nu zijn gegaan naar rond de 14. Er komt er nog eentje aan, dus 15. Nou, dat, is, uh, ja, dat, vind, ik, dat vind ik een, dat vind ik een, een, een hele verbetering uh, in de waardering van vrijwilligers. Maar je hebt ook een gemeentelijke penning nu, heb ik begrepen. Ja. Die je voor bijzondere gevallen kan uitrekenen. Een speld. Een speld, ja. Een speld. speld, ja. ja, speld, ja. ja. ja. Uh, dan zit je ook te denken in de vrijwillige sector. Nou, dat kan in allerlei sectoren zijn. Maar dat kan ook in professionele sectoren zijn. Dat kan ook gewoon een ondernemer die je die, die, die, uh, waardeert op een of andere manier. Maar dat is meer uh, niks een ding, dus daar bemoei ik me niet zo mee. Uh. En uh, nog, nog een vraag over jeugd. Ja. Uh, dat zit ook bij jou in de portefeuille. Hoe is jouw uh, gedachtegang over de jeugd? Uh, gaan ze een beetje los van de televisie en uh, de, de spelletjes op televisie en dergelijke? Of uh, zie je dat nog somber in? Nou. De vraag is bijvoorbeeld, omdat we net voor jou hier uh, twee leden van de jeugdgroep van Hildering hebben gehad. Die ja. volgende week vrijdag gaan optreden. Jongelui van 12 tot... 17 jaar die het fantastisch vinden om uh, op toneel te staan. En de televisie uh, op dit moment niet meer zo gebruiken, maar bezig zijn met cultuur. Ja, nou, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Maar wat, kijk, wat ik altijd opvallend vinden is mensen van. Ja, uh, ja, jaag ze uh, achter die televisie of achter die pc weg. En uh, laatste keer lekker naar buiten gaan en ze dan buiten zijn. Dan zijn het hangjongeren. Ja. <laughs> ja Daar heb ik wat moeite mee Ik heb, ja. ik heb de, de, de definitie hangjongeren Die zitten bij mij ook niet in En uh, Als overlastgever dan geven ze overlast Dan moeten ze aangepakt worden En voor de rest zijn het gewoon mensen zoals jij en ik die, Dat zijn in feite zoekjongeren en moet je luisteren, wat, wat deed ik vroeger zelf ja. Ik schudde me in mijn poegje door de stad En dan, dan stond ik daar te kletsen op de markt En daar stond ik weer En dan ging ik daar naartoe met en dan moet je daar weer groepjes mensen En dat doen, dat doen die jongeren nu ook ja. Alleen vroeger werden er nooit eens even hangjongeren. En eh, als er eentje liep te, te violen, ja, dan werd hij wel eens een kraag gepakt en gecorrigeerd. En, eh, maar nu zijn het opeens allemaal hangjongeren. Ja, dat, eh... Maar het is beter dat ze weer van die televisie afkomen en lekker naar buiten gaan. Dat dit ze direct gaan doen. Ja. Nou ja, en wij hebben, nog een, wij hebben nog een weg te gaan met uh, het uh, begeleiden en uh, ontwikkelen van beleid op. Uh, voor jongen, want ik wil toch kijken of we op een of andere manier ergens een, een jongerencentrum kunnen creëren in deze komende vier jaar. Want ik vind dat ze gewoon recht op hebben, een Ja. En die moet zo centraal mogelijk. Gert, even terug naar de nota. Wanneer komt die in de raad? Uh, uh, volgende week. En, gaat die er als hamerstuk doorheen denk je? Nou, niet als hamerstuk, want ik heb begrepen dat de VVD toch nog, die wil toch nog even kijken naar, de, naar die financiën en uh, mogelijke wijze, Dus uh, dat ze amenderen. ik hoop het niet. Uh, maar er kan ook nog een ander amendement komen, want Gijs de Rode vond, uh, vond eigenlijk als er dan 15.000 andere personele middelen gaat, dat er nog maar weinig overblijft. Dus nou, ik ga je niet tegenhouden als je vertelt dat er 25.000 bij moet. We <laughs> wachten het af. Ja, ja, maar voor de rest, uh, kijk, hij is heel goed ontvangen, heel breed goed ontvangen. Dus ik uh, ga ervan uit dat hij er verder gewoon doorkomt. Inhoudelijk heeft niemand opmerkingen. We okay. verwachten je in het komend half jaar nog vaker hier voor de radio aan te treffen. Graag, heel informatief, dank voor je komst. Graag gedaan, bedankt ook. So turn it up again and once we move to the groove. As we get close, you whisper Coco. I hold you in my arm and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Colombo. Now I gotta go, so Coco, put me up. Aangeschoven is Alex Willemsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, morgen een grote dag hè? Ja, we hebben de voorjaarsmarkt van Zandvoort. De eerste van het jaar. De eerste van drie stuks. Nou staat er op de biljetten de grootste voorjaarsmarkt in Nederland. Ja. Is dat zo? Ja, er, een van de grootste. Ik krijg die vragen altijd gesteld. Maar ik kan ook niet neerzetten. De kleinste. En, en misschien is het hier en daar. Ik denk zeker de grootste voorjaarsmarkt. Uh, zomermarkt wil ik niet zeggen. Dan zijn we ook weer iets groter. Uh, exacte aantallen weet ik niet. Maar ik kan, mag wel hardop zeggen dat we tot de grootste. Een van de grootste van Nederland boren. Uh, grootste betekent deelnemers of ruimtebeslag? Uh, alles eigenlijk. We nemen het hele, Sandvoort van, het hele centrum van Zandvoort in. Beslag. We hebben ontzettend veel kramen staan, ook bij dat gebied. Hoeveel kramen komen er? Uh, nou, om en bij de 300, Ik geloof dat we er zelfs overheen gaan. Ik uh, bemoei me daar niet helemaal mee, want ik heb ontzettend veel dingen altijd te doen. En dat wordt bij ons op kantoor geregeld. En, en uh, morgen of zo hoor ik de exacte aantallen. Als ik even naar de ruimte kijk... Uh, uh, vanzelfsprekend midden in het centrum, ja. maar straat als Prinsessenweg, eh... Kreegstraat, Kerk... Raadhuisplein, Halterstraat, Grote Krocht, Kleine Krocht, vol. Gashuisplein. Uh, vol, vol, Gashuisplein, ja vol vol, Gashuisplein hebben we een speciale attractie staan. Dus vol vol vol vol, en maar, er zijn misschien nog wel wat plekjes, maar niet gek veel meer. Maar kijken jullie ook naar diversiteit? We kijken ook naar diversiteit, uh, zeker met attracties. Qua aanbod van spullen ligt dat wat moeilijk met zo'n groot aantal kramen. Om dan, om dan, ja, maar we proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk verschillende soorten goederen naar binnen te krijgen. En Ik mag dat misschien niet hardop zeggen, maar als mensen met iets heel aparts komen, die proberen we toch altijd wel een beetje voorrang te geven. Maar... Dat even of de record, dat mag ik weer niet hardop zeggen. En er is van alles ook voor de jeugd te doen. Ja, ook voor morgen. de kinderen. Ah, tuurlijk. We hebben, natuurlijk is de draaimolen er weer. En wat ik net al over had, uh, er komt een gratis kwadbaan op, dus uh, op het Gasthuisplein. Een Op het Gasthuisplein, een kwadbaan noemen we dat. dat een is quad. een Luxe minica, kwads. Ja, nou, okay. maar dan voor kinderen. Je kent allemaal die grote kwads waar ze mee in de duinen rijden. Nou, we hebben die dingen, hebben we morgen staan een grote baan van uh, 20 bij 10 meter op het Gasthuisplein. En dan kunnen de kinderen... Gratis gebruik van maken, daar dus hoeven ze niet voor te betalen. Dat wel gewoon druk te worden. Uh, ik hoop het wel, ja. Ik vind dat wel leuk natuurlijk. Ja, me me meestal wel, dan gaan ze in de rij staan. Je ja, moet ze allemaal even netjes op een beurt wachten. Als het goed is, komt iedereen aan de beurt. En muziek? Uh, muziek, natuurlijk hebben we muziek. Uh, Loopt er wat rond? Uh, ja, verschillende dingen hebben we rondlopen we willen het allemaal weten of wachten we tot morgen? <laughs> dus. En we hebben natuurlijk weer de Bresband. Ik weet niet of je het nog herinnert van vorig ja, jaar. Ja ja, ja, ja, ja. Wel een andere. Dus ja, met name de dames kan ik me herinneren. <laughs> Oké, okay, ja. Kijk. Okay. Ja, waar je mooie dames bent. Dan liepen dames bij je. Ja, ja, dat was een gigantisch succes. Ja. Dan hebben we natuurlijk het podium op het raadhuisplein staan. Dan krijgen we op een karaoke show. Dan hebben we spelletjes voor de kinderen. Kunnen de mensen prijzen weer. We hebben onze huishangerpresentator Rob Bergman staan. Ja, daar komen uh, hebben jullie ook speciale dansers. Hebben jullie ook wel eens gedacht aan een crash... waar de ouders hun kleintje kunnen stallen... zodat ze zelf lekker kunnen ik winkelen? Heb, ik heb daar wel eens over nagedacht. Ook op andere evenementen. Uh, en dan moet ik heel eerlijk zeggen... dat ik er ontzettend sceptisch tegenover sta. Omdat het een hele grote verantwoording is... voor de organisatie... om Andermans kinderen onder je hoede te nemen. Dus zo, ja. daar sta ik een klein beetje... Maar We hebben ook op andere evenementen dat gewoon... Je kan de kinderen lekker droppen. Ja, en ga lekker de markt over. Ik, ik, ik zit meer aan zulke soort dingen te denken. Alleen ik ben er een beetje terughoudend over eerlijk gezegd. Ja, precies wat ik zeg. Organisatorisch vergt het heel wat. En, zeker in deze tijd... Wij hebben bijvoorbeeld ook wel andere evenementen die we organiseren. Dat er iemand bij de organisatie komt. Ik ben mijn kind kwijt. Ik moet er niet aan denken dat wij als organisator zie een, een kind van iemand ontvangen. En, en dat het iemand het anders zoek. dat kind nee. ophaalt. Ja. Dus nee. eigenlijk nee. wil ik mijn handen daarvan aflaten. Nee, dat begrijp ik. Nu is Zandvoort morgen afgesloten, het centrum. Ja, helemaal. Uh, nou komen er uh, mensen langs. Uh, en die uh, beginnen te protesteren. Die willen uh, ergens een auto droppen en dergelijke. ja. Uh, hoe gaat dat morgen opgelost worden? We hebben uh, rondom het hele centrum van Sandwich verkeersregelaars. En, en, en, en dat is de Zandvoetse verkeersregelaars. Ik wou net zeggen, vorig jaar ging er wel eens wat fout met de verkeersregelaars. Die waren, kwamen uit Zandvoort. Nu hebben we gewoon lokale mensen uit Zandvoort. Die kennen de situatie ter plekke helemaal prima. En die kunnen iedereen eh, prima, zowel de standhouders als de bezoekers, verder verwijzen waar ze kunnen parkeren. Waar ze staan, bla bla, et cetera, et cetera. Ja, ik weet het. Ik heb morgen zelf dienst. Oké. Okay, ja, leuk we staan nou, van 1 tot al. 6 ergens op een kruispunt. Oké. Okay, nou, kijk eens aan. Dus, nou, dus, als het niet goed gaat, dan ben dus je, er je er Volgens mij heb je altijd verkeersagent willen worden. Ja. Nee, nee, maar je, je moet iets terug doen voor Zandvoort. Dus dan, uh, nou ja, ik, daar... vind, ik vind het eigenlijk wel, wel, wel, wel leuk dat we Het voordeel met is dat... Zandvoortse verkeersregelaars ja, werken. Het voordeel van is, we hebben toch een soort VVV-functie, mensen die vragen stellen. Ja. Die kunnen we meteen beantwoorden ja. en we weten de buurt, we ja, kennen de precies. straten. precies. Nou ja, en dat en, en geldt ook voor de verkeersregelaars. Alle deelnemers komen met een brief die staat op die brief welke straat ze moeten staan. Dus de verkeersregelaars die zijn goed op de hoogte, kunnen hun ...prima doorverwijzen, terwijl in het verleden een halterstraat... ...weet ik niet, kijk maar. Het gaf nog wel eens problemen en verwacht ik dat die nu ook weer opgelost zijn. Kost je het veel moeite om je kramen bezet te krijgen? Nee. Iedereen, nee wil graag... again, Iedereen wil graag staan in Zandvoort, ja. Dan moet ik ook zeggen dat ik het persoonlijk ook een heel prettig... ...plaats, dorp, ik weet niet wat ik mag zeggen. Dorp, dorp. dorp, dorp dit, dit, ja. Ik vind gewoon, hangt hier altijd een goede sfeer als ik kom, ik kom hier ontzettend graag. Ik vind het erg leuk om te doen, heel prettig, ook nou weer om nu hier weer te zijn, dan ga ik straks weer de stad in, weer mensen spreken, ik ga op het dus Gewoon, zitten, er hangt hier altijd een goede sfeer. Belangrijk is wel dat er een zonnetje is, dat het in ieder geval droog is morgen. Ja, iedereen, ik hoor weer dat er regen komt, uh, we doen pas 30 jaar evenementen, het enige wat. Voor mij belangrijk is om te weten of er een storm komt. Dan moeten we onze maatregelen nemen. Nee. En, en na de regen, ja. En met nee. regen kun je ook een leuke dag hebben. Is goed, is dat is allemaal wat minder... Dat is goed voor de, de parapluhandelaar. Ja, dat bedoel ik, neem paraplu's mee en, zou ik zeggen. En, en het is uit. vaak voorgekomen, als het binnenland regent, is het hier droog. Ja. En wat er al jaren, want ik doe nu dus voor tweede jaar de jaar, maar we zijn altijd zijdelings betrokken erbij geweest. Het begint wel eens slecht, maar het wordt. Het komt altijd goed. Om een uur of 11, 12 wordt het altijd weer behoorlijk weer. Dan komen we altijd mensen in grote getalen opdragen. En we hebben een hele leuke markt. Hoe dat laat is, begint de markt? De markt begint, uh, hoort om tien uur te beginnen. Ja, en, en we draaien door tot zes uur uh, met alles. Dus van tien tot zes begint de markt. Dan wil je wel eens voor dat het wat deelnemers pas om uh, half elf klaar zijn. En er komt wel eens iemand later die wil om kwart voor tien nog opbouwen. Ja, maar die kan je ook niet wegsturen. Dus nou ja, maar, dat moet dan maar even. dat proberen we allemaal in goede banen te leiden. In principe gaan we gewoon open van tien tot uh, zes. Waar laten jullie auto's van de standhouders? Goeie vraag. Uh, waar mogelijk achter de kraan. Ja, maar niet mogelijk krijgen de standhouders van ons uh, de parkeermogelijkheden in Zandvoort. Parkeermogelijkheden in Zandvoort. En moeten ze zelf maar zoeken. En, ja, dan moeten ze zelf. Wij wijzen hun ook op de verantwoordelijkheid of het betaald of niet betaald parkeren is. Ja. En, en maar, we, Dat krijgen ze ook bij de inschrijving krijgen ze gelijk. joh, staat er al in. Krijgen ze al een plattegrondje, kunnen ze van tevoren kijken. We hebben sommige standhouders die vragen van tevoren duidelijk aan. Ik wil de auto achter de kraam. Daar proberen we rekening mee te houden. Dat lukt ook vaak wel, maar niet op alle plaatsen. En, en dan moeten de mensen, ja. Zo beuisteren. Ja, mag je dat zo cru zeggen? Maar we geven wel duidelijk aan. We, we, we wijzen ook op een eigen verantwoordelijkheid van betaald of niet betaald parkeren. Oké. Okay daar weet ik dat vanmorgen. Ja? Oké. Okay. <laughs> ja, als het goed is krijgen de verkeersregelaars ook nog instructie. Ja. Ja, plot. die hebben we ook al en, uh, ja, maar Ik denk dat de verkeersregelaars alles goed weten hoe het in Zandvoort werkt. En is voor ons als organisatie erg prettig om mee samen te werken. Ja, heel goed. Kijk ik echt naar uit. Aris Willemsen, bedankt voor je komst en ah, ja. heel veel succes morgen. Dank je wel. Het laatste onderwerp uh, gaan we nu behandelen. <coughs> Aan tafel zit Els van Betten. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan praten over uh, het Alzheimercafé in Zandvoort. Het hoeveelste jaar draait het nu? Tweede jaar of derde jaar alweer? Nou, volgens mij derde jaar. Derde jaar ja. Even voor de luisteraars, waar zit het Alzheimer Café? Het Alzheimer Café zit in de Flemingstraat, of Flemmingstraat, ik weet niet hoe. Fleming. Het, Flemingstraat oh. 55 in Zandvoort. En de bus 81, die stopt daar voor de deur. Dus in pluspunt, het buspunt, he? ja. Pluspunt. Ja, ja. ja. ja. Nou, dan weten we dat. En wanneer is dat Alzheimer Café? Dat is jullie... elke eerste woensdag van de maand ja. van 7 tot half 10 avonds. Met andere woorden, aanstaande woensdag 2 juni is weer een café. Een alzheimercafé. café. Ja. Maar dit is het laatste van het seizoen. Laatste van het seizoen en dan beginnen we weer opnieuw met het seizoen op 1 september. Hmm. En weer op woensdag. Weer elke in... woensdag, eerste woensdag van de maand. In de pluspunt. Ja. En de zaal is open om 7 uur. Ja. Wie komen er nu? Nou, normaal gesproken, ik normaal wel... gesproken er komen er uh, mensen met dementie, hun partners, uh, mantelzorgers, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. En waar richt je op? Is dat op de persoon die Alzheimer heeft of richt je op de familieleden, de omgeving? Beide groepen. We zijn er natuurlijk vooral voor de mensen uh, met Alzheimer. Uh, maar natuurlijk ook uh, voor de mensen die uh, zorg bieden. Uh, en we geven dan, zeg maar, in dat café, geven we voorlichting, uh, beantwoorden we vragen en uh, behandelen we thema's. Dus, kan je ze een avond omschrijven? Mensen komen binnen. Nou, ze komen en binnen het... en dan uh, gaan gezellig, we kop... gezellig uh, koffie. koffie drinken. En uh, daarna dan. Uh, we hebben altijd. Het is, eigenlijk zo'n avond bestaat uit twee delen. Het eerste deel is, uh, uh, uh, dan behandelen we een thema met een, uh, ja, met een deskundige, betreffende dat thema. Dus bijvoorbeeld 2 juni, dan sluiten we het seizoen af en dan hebben we een troubadour En die gaat vertellen hoe je uh, contact kan maken door middel van uh, zingen of muziek uh, en mogelijk ook dans. Voor hoe Voor dan? mensen die niet meer... Ja, dat gaan we 2 juni zien. Oh. Ja, ik, uh, ik weet het ook niet, hè. Uh, maar... Um, uh, ...voor mensen die dus niet meer kunnen communiceren. Op een andere manier kan je vaak wel nog uh, contact maken uh, via muziek. Uh, en dan, liedjes uit vroegere tijden. Liedjes. Het dorp uh, van Wim ja. Zonneveld, ja. uh, dat ja. soort dingen. Uh, aan, uh, daar aan de haven, ja. uh, dat soort liedjes. Uh, stel ik me dan voor, hè, want ja, die ook. avond moet natuurlijk nog komen. En uh, dan uh, wordt, uh, wordt de deskundige geïnterviewd, het eerste deel van het uh, programma. En dan, uh, dan is er een pauze. En dan uh, het tweede deel is het, uh, kan je vragen stellen of uh, uh, ja, met elkaar discussiëren over hoe je doet of wat je doet of wat je vindt of wat je ervaringen zijn. En... Uh, nou, dan, uh, daarna is er uh, weer koffie of een borrel en dan uh, wordt het programma afgesloten. Hoeveel mensen komen er op zo'n avond? Uh, nou, ongeveer uh, 30 mensen. Zoveel? Ja. ja het is uh, soms wel, uh, soms iets minder uh, afhankelijk natuurlijk van de tijd. Vorige, vorige keer uh, was het net voor een uh, lang weekend bijvoorbeeld. Nou, toen waren er wat minder mensen. Maar meestal is het volle bak. Uh, en... Uh, Mensen, veel mensen kennen elkaar ook. Hè. In Zandvoort is het... Uh, ik kom zelf niet uit Zandvoort. Maar je merkt wel dat mensen heel erg betrokken zijn op elkaar. En uh, veel kennen weer... Uh, uh, als ze als de mensen zelf niet kennen, dan kennen ze wel weer familieleden van die mensen. Of uh, dochters of zonen of zo. Ik ben er een keer geweest. En wat mij zo opviel, heel positief, is dat er zo frank en vrij over deze ziekte wordt gesproken. Ja, ja. Want ja, dat is natuurlijk, er zit nog altijd een taboe op. Ja, nou, er zit een taboe op, maar mensen die daar komen, die willen juist natuurlijk ook dat taboe door, doorbreken. En ja. die hebben vaak natuurlijk ook uh, problemen. Uh, en die willen ze ook met elkaar bespreken. Dus ja, het is, het is ja, het is, dat is waar wat je zegt, ja. ja. ja. En uh, mensen zit, die daar zitten met een dementie... die zeggen ook dan... ja, nee, ik ben wel heel erg als ze nog kunnen praten. En sommigen kunnen ook niet meer praten. Maar ze zeggen dan... ja, ik ben wel heel vergeetachtig En dat is best lastig. En dat uh, hmm. merk ik daar en daarom. En dat geeft soms wel irritatie met mijn partner... of met mijn mantelzorger. Of, uh, en hoe uh, los je dat dan op? Luisteren? Ja, met, luisteren, maar ook met elkaar onderling over praten. En uh, laatst was er een... Uh, uh, ...een man van een, uh, een vrouw met dementie... ...en die zei van ja, het los je eigenlijk alleen maar op met liefde. Dus uh, ja, niemand kan er niks aan meer aan doen... Mijn vrouw kan er echt niks aan doen dat ze dingen vergeet. Dus ja, irritatie heeft ook geen zin. Nee. Hm? Het is... Uh, dus, uh... dus op een avond is het een kwestie van luisteren... ...liefde geven, ja. warmte geven... Ja. En uh, met elkaar bespreken veiligheid, welke alternatieven he? veiligheid. En met elkaar alternatieven bespreken. Van hoe kan je dingen nou oplossen? Uh, bijvoorbeeld, uh, twee keer geleden of zo hadden we het thema vakantie. Hoe doe je dat nou? Hoe ga je op vakantie? Welke mogelijkheden zijn er voor mensen met uh, dementie en hun partners? Of mantelzorgers. En uh, nou, dat was op zich ook wel. Uh, ik leer daar ook altijd van, want ik heb ook natuurlijk eigenlijk geen idee hoe je dat nou doet. Ik ben zelf uh, nog niet zo oud. Nou is dementie een onderdeel van alzheimer, want alzheimer is een overkoepelend van een heleboel. Ja, nou ik denk nou, ja, dat het andersom is. is het dementie. Dementie, dementie is, ja, sorry, is overkoepelend. Alzheimer is ja. meer een merknaam geworden. Ja. worden. Ja, ja, ja. ja, alzheimer is een, uh, ja, een vorm van wel. dementie. Ja. Je hebt verschillende vormen, je hebt alzheimer, je hebt piek, dat uh, zie je Precies. dan bij jongere mensen. Uh, Love your body. Ja. ja. Maar het ja. lijkt erop alsof er steeds meer openlijk over gepraat wordt, want je hoort het steeds vaker. Ja, uh, nee, ik denk dat de uh, Alzheimer Stichting daar ook wel een grote rol in speelt in uh, landelijke Nederland. Collectes zien na, de landelijke collectes het Landelijke collecten er wordt veel georganiseerd. Er zijn uh, veel posters, veel activiteiten. Er is ook een Wereld Alzheimer Dag waar uh, Stichting Alzheimer Nederland dan ook heel veel uh, aan doet. Uh, en uh, wij als uh, afdeling Zuid-Kennemerland organiseren bijvoorbeeld ook een uitje op die Wereld Alzheimer Dag. Moet ik even nakijken wanneer het ook weer is. Dat is in september. Moet ik wel de juiste datum noemen natuurlijk. Dat is 19 september. Organiseren we een boottocht Voor uh, mensen met dementie en een partner en of mantelzorger. En je kan je aanmelden voor 22 augustus. Uh, en dan is er een telefoonnummer of een e-mailadres. Maar veel oudere mensen hebben natuurlijk nog geen uh, e-mailadres. Nee. Dus ik zal even het ik, ik telefoonnummer graag. noemen. Dat is 023-53-114-82. Dus aanmelden voor 22 augustus. De boottocht is gratis. Wordt gesubsidieerd. En voor de mantelzorgers of de partners die wel een e-mailadres hebben... die kunnen e-mailen naar zuid -Land En dat schrijf je Z-Kennemerland... Et, alzheimer en dan zo'n liggend streepje nederland.nl Daar kunnen ze zich ook aanmelden. Maar voor 22 augustus... Want... Ik haal even het telefoonnummer. Ja. Dames en heren thuisluisteraars, schrijf even met me mee. 53-11-482. Ja. Want 023 hoef je niet te draaien. Oh, dat hoeft je niet te draaien. Nee, ja, dat, dat is 06 belt 53-11-482. En als u met uw mobiel belt, dan moet er 023 voor. Heel goed, Tom. En dan kunt u zich aanmelden voor 22 augustus voor de boottocht op 19 september. Ja. Vol vol, Hoeveel kunnen vol er mee? 50 mensen. 50 mensen. Ja. Nou, dat is die boottocht waar uh, Gert Toner voor is uitgenodigd. Ja, precies. Ja. Ja. Maar dat vergeet hij. <laughs> <laughs> uh, ik ga terug naar uh, aanstaande woensdag. Aanstaande woensdag, het, uh, de laatste avond ja. van het jaar van het Alzheimer Café. Dans en uh, zang. Zeven uur is de zaal open, half ja. acht beginnen jullie. Ja. Uh, Troebedoer die een uitleg gaat geven. Het wordt een bijzondere avond. Het wordt een hele bijzondere avond. Het wordt afsluiting van het seizoen met een uh, feestelijk tintje. En uh, nou, we hopen natuurlijk dat uh, veel mensen uh, komen. En een oproep aan zondvoerders die nog nooit geweest zijn. Ja. Maar die het ja. wel een keer nu willen meemaken. Ja, ik zou zeggen kom. Er is geen drempel. Uh, nee, zeker iedereen niet. is welkom. Iedereen is van harte welkom. Is er ook nog een mogelijkheid om met de belbus gebracht te worden en gehaald? Of, uh... Nou ongetwijfeld. Uh, maar ik ken het belbussen systeem in Zandvoort ja, niet. Hè? Ik nou, ik nou, heb eerlijk kennen gezegd kennen, het, kennen jullie nou, dat ja, ja, al gelukkig. Wel, wij, wij zijn Zandvoorters. Dus, dus wil je de belbus dan bel je even naar Pluspunt. En dat is uh, 5-7... 17373 en dan kan je daar uh, de regeling betreffende de belbus krijgen en dan word je helemaal voor de deur afgezet. Ja. En bus 81 stopt er ook. Ja, maar dan moet je soms wat langer wachten. Maar ja. 57, okay. 17373 en dan krijg je de contacten voor de belbus. Het wordt een uh, feestelijke afsluiting van het jaar. Ja. Jullie doen een heel belangrijk werk. En ik hoop dat we komend jaar weer met groot enthousiasme door willen te gaan. Nou, dat gaan we zeker doen. Dank u wel. En succes. Dank u wel. Het was uh, Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 29 mei 2010. Een redactie werd gedaan door Yvonne Roosendaal, die ook de koffie schonk. Techniek gedaan door Roy van Buringen en Patrick van der Beek. Presentatie Pieter Jouwstra. en Tom Hendricks. Er is van alles te doen in dit weekend in Zandvoort. Onder andere nu uh, de hulpdiensten die zijn verenigd op het Badhuisplein om van alles te laten zien hoe goed Zandvoort zijn problemen kan oplossen. En uiteraard is dan morgen nog de grote voorjaarsmarkt. En daarna Zandvoort Alive op de Alive. Bovendien is er nog de vismaaltijd meen ik me te herinneren. Ja, de Wurfstreet op bij ja. Take 5 morgen. Er gebeurt van alles dit weekend toch? Er is geen enkele reden om thuis te blijven te zitten achter de geraniums die krijgen toch wel water. En, het en de komende week is er ook weer een heleboel te doen. Want uh, we gaan weer in de richting van de Vierdaagse, de vierdaagse. Dus daar moet je ook voor aanmelden. Uh, volgende week zaterdag is er een feest op Pippeloentje. Met het thema De Wereld is Mooi. Er is een open avond op de school op dinsdag 1 juni. Uh, kortom, er gebeurt van alles. Lees de krant, blijf bij. En dan uh, weet je wat je de komende dagen allemaal kunt doen. Goed weekend. Tot, Tot ziens. ziens allemaal. De Golf van Mexico is door vervoersproblemen een dag vertraagd. Er is vandaag geen geschikt vliegtuig beschikbaar om de zware apparatuur te vervoeren. Daarom gebeurt dat morgen en overmorgen. De veegarmen gaan ruwe olie inzamelen en wegpompen op verzoek van de Amerikaanse regering. Na rellen in de nacht van donderdag op vrijdag is er een groepsverbod ingesteld rond een plein in de Utrechtse wijk Ondiep. Op vrijdag werden 21 mensen aangehouden voor onder meer en brandstichting. De onrust volgde op een stille tocht voor twee slachtoffers van een verkeersongeluk, de A. Ja. Het Zoenparks vakantiepark ligt in het midden van alles. Ja, zo kan je lezen rechts. Altijd wel iets leuks doen. Neem je Zoenpark Zandvoort aan Zee. Links kunnen de het en wij gaan shoppen. Rechts kunnen de zijn het in de stamford en wij gaan shoppen. En weer terug in Zoenpark, Gaan zijn naar het zwemparadijs A. Quaaf. Terwijl we. Boek. boek nu op zoutparks.nl en krijg tot 35% korting. En iedere 25ste boeken krijgt een gratis vak Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, onkast, televisie, Zullen we dezelfde laagplaats kapgesloten en uitgelegd hebben?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 You for so many days. Now I'm feeling brave enough. I wanna ask you Can I take you out? Hey, what do you say?